Juris Stubenitski met het NOS-journaal. Noord-Korea is woedend over de sancties van de Verenigde Staten. Washington beschuldigt Noord-Korea ervan achter de hek op filmbedrijf Sony te zitten. Daarom zijn er sancties opgelegd aan hoge functionarissen en organisaties. Noord-Korea zegt niets te maken te hebben met de cyberaanval... en noemt de maatregelen ongegrond en vijandig. Paus Franciscus heeft twintig nieuwe kardinalen benoemd. Veel van hen komen uit gebieden over zee... zoals Vietnam, Myanmar en Nieuw-Zeeland. De paus wil daarmee de diversiteit van de kerk benadrukken. Vijftien nieuwe kardinalen zijn jonger dan tachtig. Zij kunnen tot paus worden gekozen als Franciscus overlijdt of aftreedt. De Britse kustwacht denkt niet dat de bemanning... van een gezonken vrachtschip bij Schotland nog leeft. De zoekactie is vanmorgen hervat, maar de kustwacht heeft de hoop bijna opgegeven... Een woordvoerder zegt dat de gedachten van de hulpverleners uitgaan naar de families van de acht bemanningsleden. Het vrachtschip verging gistermiddag bij Schotland. Wat er misging is onduidelijk. Mogelijk is de lading cement gaan schuiven. Gladheid heeft vanochtend vooral in Midden-Nederland geleid tot ongelukken. Op de A28 raakten meerdere auto's van de weg tussen Amersfoort en Utrecht. Ook op de A12 tussen Arnhem en Utrecht moest langzamer worden gereden. Er was volgens Rijkswaterstaat wel gestrooid... maar het zout werd niet goed ingereden omdat er te weinig verkeer was. In een toestel van Air Asia is vlak voor vertrek paniek uitgebroken na een harde knal. Bijna alle passagiers durfden niet verder met het vliegtuig... Het toestel stond op de luchthaven van Surabaya in Indonesië... toen het misging met de startmotor. Van diezelfde luchthaven vertrok vorige week het toestel van Air Asia... dat in de Javazee neerstortte. Alle inzittenden kwamen daarbij om het leven. Het weer, aardig wat zon, af en toe valt er een bui. Vanavond droog en in de loop van de nacht is er kans op gladheid. Morgen bewolkt, maar droog wordt dan zo'n 4 graden. Dit was DFM, Verkeersupdate.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 1985 hoorde je de single van de Bengals bij ZFM. Dat was de Manic Monday. Het is even na twee uur een hele goede middag. Een zonnige zondagmiddag in Zomvoort. En we zijn er weer met Zomvoort op zondag van twee tot vijf. Vanuit de studio aan de Tolweg 10A. En wel een hele speciale uitzending vandaag. Goedemiddag albert -Jan. Goedemiddag luisteraars en goedemiddag Rob. Ja, wederom zoals je zegt een zonnige zondagmiddag. Uh, ja, uiteraard een beetje een aangepaste uh, Zandvoort op zondag. Want uh, alles uh, is staat vanmiddag na drie uur in het teken van het nieuwjaarsconcert. Live vanuit de Agatha-Kerk aan de Grote Krocht 45. Wij gaan dat uh, integraal voor u uh, uitzenden. Maar tot die tijd hebben we gewoon uh, Zandvoort op zondag. En wat gaan we het komende uur doen? Uiteraard rond de klok van half drie het weerbericht. En tussen de muziek door hebben we natuurlijk uh, uh, Zandvoorts nieuws in het kort. Maar, en om drie uur schaken we dan live over naar de Agatha Kerk... om u integraal het nieuwjaarsconcert te laten horen van, vanuit de Agatha Kerk. En het wordt een, dat is een heel Zandvoortse aangelegenheid... met onder andere het Zandvoortsmannenkoor, het Koperensemble. Uh, verder hebben we natuurlijk ook nog Musical in en vele, vele anderen. Dus genoeg reden om ook de komende drie uur af te stemmen op uw lokale zender ZFM. Ja, en inderdaad, zo dadelijk uh, om drie uur schakelen we meteen over. Dus geen nieuws, reclame en uh, verkeersinfo. Maar om drie uur live vanaf de Agatha-kerk. Tot aan drie uur Zandvoort op zondag met heel veel lekkere muziek en informatie. Waaronder deze van de W Brothers. Een van de favoriete platen van Albert En van mij deze van de Dobby Brothers. hoor, de Long Train Running. leven het ritme van Zandvoort ook op TV. tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. ZFM niet alleen op de radio te ontvangen, maar ook op kanaal 40 digitaal via Ziggo. Dan kan je live meeluisteren naar de uitzendingen van CFM. Door met de lekkere muziek van Wem. La. met de succesvolle single The Edge of Heaven. Het is tijd voor Zandvoorts nieuws in het kort. Een paraglider is vanmorgen op het strand van Zandvoort nogal ongelukkig terechtgekomen. De sportieveling kwam rond 10 uur vanmorgen namelijk met zijn doeken in een vlaggenmast terecht. Of de paraglider gewond is geraakt is nog niet duidelijk. Het zou gaan, hij zou onderdeel uitmaken van een groepje Fransen die aan het vliegen was. Het was weer koud, maar o zo geslaagd. De jaarlijkse nieuwjaarsduik in Zandvoort... Zo'n 4000 mensen, een record, begonnen het nieuwe jaar met een frisse duik in zee. Op woensdagochtend 7 januari staat er vanaf 10 uur tot ongeveer 12 uur een tent op de markt. Of voor het gemeentehuis, waar de medewerkers van het project Buurtauto u voorlichten over inbraakpreventie van uw woning op woensdagmiddag, is het team actief op het plein bij de FOMAR in Zandvoort Noord. Vanaf 5 januari rijden er weer enkele dagen herkenbare buurtauto's... van het project Stop Woning in Braken door Zandvoort. De teams gaan aan de deur in gesprek met bewoners... en geven gratis voorlichting over het beter beveiligen van hun woning. Bewoners ontvangen vooraf een brief dat ze een bezoek kunnen verwachten. De kerstboomverbanding op 7 januari. De kerstboomverbanding is dit jaar op 7 januari om half acht... op het strand ter hoogte van het Schuitengat... doorgang achterzijde Dirk van den Broek richting het strand...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 Ja, we gaan eens even kijken of we ons uh, klaar kunnen maken voor de lunch. Heb je al honger, Robert-Jan? <laughs> Ik ben echt benieuwd. Ja, nou, als je deze plaat hoort... Oh ja! Een suggestie. Ja, ja je weet het maar nooit. Heel goed. Hier is Eros Ramazotti en Terra Promessa. è naar nostra passione. Contrare nuova gente, provare nuove emozioni, restare amici di tutti. Nakmlem Siamo i ragazzi di oggi, anime nella città, dentro il cinema vuoti, seduti in qualche ba.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 Set you hallelujah. Ooh. Girl, Said hallelujah. Ooh. Cause up Funk phone don't give it to you.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 Up. Uptown Funk You Up Weet je wat nou het leuke is van deze single van Mark Rosen en Bruno Mars? Het lijkt wel een disco klassieker, maar het is toch echt een nieuw hit hoor. De, de Uptown Funk bij CFM. Het is uh, zes minuten voor half drie geworden bij Zalford op Zondag. Nogmaals een hele goede middag. Ja, we gaan ons dus opmaken voor het nieuwjaarsconcert zo dadelijk vanaf drie uur vanaf de Agatha Kerk. Wij gaan hem integraal uitzenden Albert-Jan. Maar voor de mensen die daar niet heen gaan of niet gaan luisteren heb je nog een andere tip. Ja, er zijn nog twee activiteiten waar u vandaag naartoe zou kunnen. Allereerst natuurlijk, ja, de zon is nu even weg. Maar wellicht dat hij nog terugkomt. Het is een heerlijke dag om een strandwandeling te maken. En bij de watersportvereniging kunt u dan genieten van het nieuwjaars surf gebeuren. Want tot, tot vanavond zal er gesurfd gaan worden. Daar ter hoogte van de watersportvereniging Zandvoort. En daarnaast, de ijsbaan is vandaag ook voor het laatst open... Tot zes uur vanavond kan, kan daar nog geschaarst worden. Het was gisteren een geweldig feest met Disco on Ice... vanaf vijf uur tot tien uur met een optreden van Luna. Dus uh, ge gezelligheid alom in, uh, op en rond de ijsbaan. Dus vandaag nog tot zes uur alles nog. Een strandwandeling maken en lekker even genieten van de servers... ter hoogte van de watersportvereniging Zandvoort... En anders, als u nu voor de radio, naar de radio luistert... blijven luisteren, want vanaf drie uur... zoals gezegd, zenden wij het nieuwjaarsconcert... vanuit de Agatha-kerk live uit. En dat zal tot een uur of vijf gaan duren. Wel een pauze erin, maar daar hebben we ook wel iets voor gevonden. Jazeker, André Rieu. In de pauze, en het zal van kwart voor vier... tot kwart over vier uit mijn hoofd zijn... Dan draaien we een, uh, platen van, of muziek van, André Rieu. Dus u kunt met, al, met een gerust hart blijven luisteren. Na de volgende plaat gaan we natuurlijk het weer bespreken. En dankzij het feit dat onze vaste weerman in de zomermaanden... Lex van der Hoorn is aangeschoven. Lex, welkom in de studio. Op dit, on, ja, toch wat uh, uh, ja, uh, onduidelijke tijd. We dachten allemaal dat je in de winterslaap zou zitten. Zit ik ook. Oh ja. Nou. <laughs> Goed, maar we gaan straks het weer doen en jij hebt nog wat aanvulling... want er zit een beetje harde wind aan te komen, hè, aan het eind van de volgende week. Ja, eind van de week, eind van de week, dan, uh, dan wordt het weer winderig. Goed, blijven luisteren, dan hoort hij meer over de windkrachten uh, die ons gaat tijsteren aan het eind van de week. Je had zojuist over uh, disco-on-ijs van uh, gisteren. Nou, wil je het filmpje daarvan zien, van Rob Bossink? Download dan gewoon even de CFM-app. Daar staat die film inmiddels op. Dat was de single van U2, you the ordinary love. Zie je de voert weerbericht? Nou, het is uh, inmiddels half drie. Dat betekent hoog tijd voor het weerbericht voor de komende dagen. Als eerste met Albert Jan Vos. <lacht> ja, dat ja. zal betekenen op die eraan. dat is van te horen. Dan gaat hij het even aanvullen. Dat bedoel ik even een kleine correctie uitvoeren. <lacht> dat Goed. Dingen. Het zal u niet zeggen, ontgaan uh, luisteraars, dat de, de zon vandaag geregeld schijnt en het blijft droog en het wordt zelfs een graad of acht. Het hoge drukgebied trekt langzaam naar het oosten en dat betekent bij ons dat de wind vanavond en de komende nacht uit het zuidwesten gaat waaien. Verder zijn er wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar waarden dicht bij het vriespunt. Morgen ligt het hoge drukgebied boven het midden van Europa en aan de westflank daarvan waait de wind meest matig uit het zuiden tot het zuidwesten. De zon schijnt af en toe en er zijn ook wolkenvelden. Het blijft in ieder geval droog en het wordt in de middag een graad van 4 of 5. In de avond en nacht naar dinsdag zijn er wolkenvelden, maar soms klaart het ook even op. De wind waait uit het zuiden en is meestal matig van kracht... en de temperatuur daalt naar waarden van rond het vriespunt. Dinsdag is het hoge drukgebied naar het oosten weggetrokken... en tegelijkertijd komt er vanuit het westen een koufront dichterbij. De bewolking heeft dinsdag dan ook de overhand, maar het blijft nog wel droog. De zuid tot zuidwesten wind waait overwegend matig... en de temperatuur stijgt naar een graad of vijf of zes. Al dus Rico Schreuder. Ja, eens even kijken wat Lex van de Hoorn in de Van, van het. Goedemiddag, Lex. Goedemiddag, Goedemiddag Lex. Goedemiddag. Goedemiddag. Hey. Oh, zo in de winterstop. Ah, ja. ja, in de ja, winterstop. Ja, zo, eh. ja. Je, bedoel, dit, dit, weer, dit weerbericht ging tot dinsdag, maar je hebt uh, goede vooruitzichten. Nou ja, he? tot en met woensdag droog, hè? Ja, dat is in ieder geval waar. Ja, maar we houden dus die, die, die zuidwestenwind, die, die, die blijft erin zitten, voorlopig. En uh, aan het eind van de week, dan gaat die wind aantrekken... en dan zou het wel eens een stormtje kunnen worden. En dat zou dan op vrijdag, zaterdag gebeuren ongeveer. En voor de verdere vooruitzichten voor deze winter... ja, nou ga ik heel ver... Ja, Ik ben wel benieuwd. Zijn we, zijn we niet van je gewend? Nee. nee, ik verwacht helemaal geen winter. He? Nee, ik verwacht echt geen vorst. Ja, in de nachten en af en toe. Een we een beetje krabben maken. Maar, maar, ja, een beetje krabben. Maar, maar verder wordt het helemaal niks. Want uh, de verdere vooruitzichten blijft dus dat er een lage, een lage druk boven Noord-Europa blijft. Daardoor ontstaat een westelijke stroming. En dat is een, een hoge druk boven Zuid-Europa. Dus als je van de winter naar Spanje wil... Dan, je, dan krijg je veel zon, hoor. Ik had vanmorgen de Vos Senior aan de telefoon. Weet je hoeveel graden het daar is? Nou, graag 20. 20. Ja, ja. ja. De, dus die krijgen... Och, nou... He. Ja, en dat blijft voorlopig blijft dat zo. Nou, dan hou je die westelijke stroming. En wil je winter krijgen hier... dan moet je dus hoge druk boven Scandinavië hebben. En lage druk boven Zuid-Europa. En dan krijg je dus een oostelijke stroming... En dan wordt de kou aangevoerd, maar zoals het er nu uitziet, wordt het weinig. Het, weinig. Wordt, ook, het wordt dus een kwakkelwinter. Ja, ik, ik heb dus op mijn website heb ik dus de winterverwachting staan. En die is normaal tot warm. Dus uh, echt schaatsen. Ja, misschien een weekje schaatsen, maar meer zal het ook niet worden. En winterbandjes op de auto? Wat? Nee, win, winterbanden. Oh, nou, winterbanden, ja, ja. Nou ja, dat zou dan voor de ochtenden zijn. Hè? En dan moest middag weer die andere eronder doen. Ja, nee, ja. ja, ja. <laughs> eronder ja eronder. blijf je bezig. <laughs> Lex, ja. leuk dat je even in de studio bent uh, vanmiddag. Nou, inderdaad, uh, de winterstop. Wanneer ga je weer beginnen bij ons? Ik ga de eerste week, uh, de eerste weekend in april, ga ik weer beginnen. Maar ik ga eerst nog even mijn vakantie. Je gaat eerst lekker naar de zon toe. Eerst naar de zon en dan uh, kom ik hier bruin. Kom ik het weerbericht eventjes uh, vertellen. Nee, die kunnen we er nog wel bij hebben. Waar gaat uh, uh, onze weerman naartoe? Die gaat naar Kvernelia. Uh, Kaapverdier? Ja. Dat is bij Amsterdam iets naar Dat beneden de, en dan rechtsaf. Ja, precies. Ja, zoiets. ja. Dan Dat blijft eerst, toch mooi weer hier. ga je eerst naar de Canarische eilanden, daar kom je dus langs. Ja. En dan de, de afstand van Kaapverdier vanaf de Canarische eilanden is net zo ver als van de Canarische eilanden naar Spanje. Kan Dat u dus... toch volgen, luisteraars? <laughs> maar in ieder geval zoiets. naar de zon. Naar de zon. En zijn je van harte gegund. Leuk dat je er bent. Oké. Okay. Dankjewel, Lex. En het weer en is tot, te En tot uh, in april dan. Ja, yeah? tot, in april, tot in april. zeker april. weten. En de mensen kunnen het weer blijven volgen op de website van uh, Lex van der Hoorn. www.meteopagina.nl Of kijk ook anders eens op www.ricoweer.nl. Dat was het weer. voor. En hier is Toto.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 Shining Dat hebben we wel nodig. In smeren. In smeren, en dan zijn we er helemaal klaar voor. De, de single van Eric Clapton, dat was Change the World. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, en inmiddels is aangeschoven Willem van Dezen. Goedemiddag Willem, welkom. Goedemiddag. Uh... Ja, gisteren lekker vanaf een nat circuit. Uh, en is zit je weer in een heerlijke warme studio. Wat uh, prefereer je? Hou oh, dat zonnetje... Ja, <laughs> ja, toch wel, hè? Toch wel. Ja, toch wel. Uh... Nee, maar het was uh, vast zeker een uh, leuke nieuwjaarsreis. Ja, die hadden we zeker een uh, vier reis met een groot gedeelte in donker. En dat is altijd uh, extra leuk. En dan de finish uh, met uh, vuurwerkspektakel. Uh, niks mis, maar uiteindelijk is het dan ook altijd een winnaar uh, natuurlijk. Gisteren was dat uh, de equipe uh, de heus uh, van Splinteren met een uh, wolf... Uh, GB08. Ze hadden ook al uh, de pool gedraaid. Ja, en die auto heeft het gewoon uh, vier uur lang uh, prima volgehouden. We kwamen in die vier uur tijd tot uh, 107 rondjes. Nou, maal vier kilometer. Dus ruim uh, 4,500 uh, kilometer gereden in vier uur tijd. Uh, en dat uh, met alle bochten op zo'n circuit is toch wel uh, een aardige uh, afstand die je dan aflegt. Uh, tweede was het de equipe uh, van Soele uh, de Groot, die in een BMW M4, uh, Z4 moet dat zijn uh, reden, een silhouet. En derde was het uh, de equipe van de Ven uh, Knap, die tevens uh, winnaar waren in de divisie 2. Ja, ja, hoe zit dat uh, met die uh, divisies? Nou, dat is een beetje afhankelijk uh, natuurlijk van, van, van de autoklasse en ook van de ja, die uh, Wolf uh, die is een uh, divisie 1 en het zijn uh, meerdere sportcars en het heeft. Uh met een aantal factoren te maken ook, uh, cilinderinhoud, aantal pk's uh, wat zo'n auto levert en zo. En daar wordt die onderverdeling in gemaakt. Want je kan je voorstellen dat een divisie 3, en dan zijn we gelijk weer bij de volgende winnende equipe. De grote blekemolen, die reden in een Renault Clio, ja die kunnen niet op tegen zo'n sportscar. Dus vandaar dat er onderscheid gemaakt wordt in divisie zo. Veel uitvallers, want het is nogal een, mechanisch, het is een mechanische sport. Dus uh, uh, zullen, zijn er velen gesneuveld? Nou, het of... valt op zich uh, wel mee. Ik denk dat het aantal uitvallers uh, beperkt is gebleven tot een auto of uh, acht. Dus was... Van de 33 starten uh, valt dat reuze mee. Uh. En je had het gisteren over, kijk de overall winnaar uiteindelijk in de, in de klasse 1. Je had het gisteren in de, in de voorbeschouwing tijdens Zandvoort op zaterdag. Had je het erover van, die hebben een relatief kleine tank. Dus ze hebben redelijk vaak de pits moeten opzoeken om te tanken. Maar dat heeft ze dus niet belemmerd om. Ja, maar, maar als je ervan uitgaat dat eigenlijk hun snelste ronde in de race was dan 1 minuut 56. De auto op de tweede plaats 1,59. Dus de snelste tijd. Dus mag je ervan uitgaan dat de gemiddelde ook zo'n drie seconden uit elkaar liggen. En dat op. Ruim 100 rondjes, dan heb je het over een verschil al van uh, 100 x 3 seconden. Dat is 300 seconden, dat is uh, 5 minuten. Nou, dan kan je aardig wel een keer extra gaan tanken. <lacht> nee, oké, okay, dan, uh, dan is dat ook weer duidelijk. Uh, is, je zei ook gisteren uh, tijdens je live verslag: van, ja, het is ook een soort uh, weer een weerzien van de coureurs in het nieuwe jaar en uh, onderling even weer afstemmen van wat ga jij doen dit jaar, wat ga jij doen dit jaar heb je daar ook nog wat uh, nieuwtjes opgevangen? Nou ja, ik heb nog niet echt uh, nieuwtjes over het uh, nieuwe seizoen uh, wat ja. komen gaat, wat uh, met Pasen uh, dan geopend gaat worden echt uh, veel nieuws over vernomen ja, helemaal in deze tijd natuurlijk uh, financieel is het allemaal uh, lastig qua sponsoren en zo en ja, over het algemeen is het laatste seizoen uh, zo en dan Eigenlijk net als in de reiswereld wereld, hebben we er nog last minute <laughs> uh, beslissingen. Dus ja, daar valt nog niet echt veel over te zeggen het komende seizoen. Maar je gaat ook weer het komende seizoen je voor ZFM live verslag doen van de diverse races vanaf het circuit? Ja, dat gaan we zeker doen. En uh, ja, we kunnen wel een uh, kleiner blik uh, vooruitwerpen van uh, we krijgen natuurlijk weer uh, twee top evenementen en dat is de historische Grand Prix. En niet te vergeten, DTM. DTM dit jaar was het karige uh, qua bijprogramma. Maar het komend seizoen uh, is dat. Uh, nou, doe je oordopjes in. Uh, vrijdag om 8 uur, denk ik. <laughs> <laughs> en doen ze zondagavond om 6 uh, uur uit. Want uh, we hebben naast de ja, DTM, klopt. die komend seizoen twee races uh, per weekend rijden. Hebben we ook de Formule 3. We hebben de Porsche Cup uh, dan daarbij. En wat er ook bij komt, is de Auto GP. Uh, die. Uh, ook hun races uh, gaan rijden tijdens dit uh, weekend. Auto GP uh, die samen is gegaan met uh, FA1. Wat dit seizoen heeft uh, gedraaid met die muziekconcerten erbij. Nou, dan heb je het over een formuleklasse van zo'n uh, 20 auto's uh, hoop ik. Ik denk dat, dat dat ook wel gaat worden. Want dat zijn de oude A1 auto's. Nou ja, ook die gaan ja. uh, voor spectabel takel uh, bieden. En dat allemaal in één weekend. Dat wordt een heel mooi weekend. Oké, okay, top. En nog één race van het Winter Endurance. Ja, en die hebben we ergens begin maart. Normaal hadden we de vier en dan zou de derde rond 7 februari zijn. Maar er zijn er andere dingen hier in Zandvoort die Wat? van belang zijn. 7 februari, klinkt mij bekend in de oren, heel, heel, ja. heel bekend, heel bekend. Dus zet u maar vast in uw agenda, 7 september vieren we... 7 februari. Februari, zie, heb ik het weer. 7 februari. Viert CFM zijn 25-jarig jubileum... wat in principe op 9 februari eigenlijk gevierd kan worden... maar dat is op een maandag... Dus die zaterdag daarvoor hebben we een receptie. Vanaf 6 uur tot half 9 met de muzikale huisband. Uh, gaat de muziek verzorgen onder leiding van Ruud Janssen. En ik ben natuurlijk uh, als luisteraar en belangstellende voor CFM. Dan van harte welkom. En 25 uur live radio. Hè? Vanaf uh, vrijdagmiddag 4 uur tot uh, zaterdagmiddag 5 uur. 25-jarig bestaan, 25 jaar live CFM. Te beluisteren op radio, televisie en internet. Hier is Cindy Lauper en Girls Just one F on. That burns in my soul. But you never notice the pain. Kurt de en I Wonder Why. Ja, we gaan ons opmaken voor het nieuwjaarsconcert. Zo dadelijk vanaf drie uur aan Gatenkerk. Albert-Jan? Ja, en gastvrouw Irene de Jager zal ongetwijfeld om drie uur de, de gasten toespreken. Vanmiddag, ja, een prachtig nieuwjaarsconcert. Ja, een Zandvoortse aangelegenheid met natuurlijk het Zandvoorts mannenkoor musical in. De muziekschool New Wave, het koperensemble. En natuurlijk aan het eind het slotzang van alle koren samen met het publiek. De pauze is uh, gepland tussen kwart voor vier en kwart over vier. En die pauze zullen wij uh, gebruiken door uh, uw muziek van André Rieu te laten horen. Dus uh, genoeg reden om gewoon lekker uw radio, als u dus lekker thuis bent, uw radio aan te laten. En live te genieten van het nieuwjaarsconcert in Zandvoort vanuit de Agatha-Kerk. Zo meteen vanaf drie uur schakelen we live over naar de Agatenkerk in Zandvoorts. Met dank aan de technische mannen van CFM die dat weer mogelijk maken, toch? Dat zijn? Dat zijn Martijn Luiten En Marcus van Dam. Zo is het. Top, Helemaal, heel goed. Helemaal goed. En wij zijn er volgende week weer op zaterdag. Gewoon van twee tot vijf. Van twee tot vijf. Doen we. Doe tot we. dan. Doei. Dag. waar hij naartoe moest en dat heeft wat langer geduurd dan gepland, dus die is er vandaag niet bij. Een bijzonder welkom voor onze speciale gasten, vandaag eh, ook de familie.